Hij had alweer een paar weken voortdurend last van zijn leven. En hij geloofde niet meer dat er ooit nog enige verbeteringen zou komen. Je leven, daar was geen kruid voor gewassen. De zon scheen, het land was groen, maar niet voor hem. Als hij er overheen keek was het vaal en levenloos. Daar is dat Dag Anton. Dat is maar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 Giet je op met je memoirs? ja. is wel jou. Wat is het? Jou. Zou. Jou. <coughs> Schrijf het eens op. S. C. H. Schouw. Ja. Ja, dat wordt. ken ik slecht. Het zal wel Zeeuwsch zijn. Ja. Maar daar draai jij je hand toch niet voor om? Als ja. al oud is, mag je Maak het eerst maar af. Maar, ja. je mag je ziet als ik een zin zou te We gaan met Karel. Ja, nou, even je. Dat had jij ook altijd. Ik zie hem zelden. Ah.